5 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Armeense genocide in Knesset, ondanks verzoek Netanyahu. Somaliërs slaan opnieuw tentenkamp op voor asielzoekerscentrum Ter Apel. NOM onderzoekt mogelijke mishandeling ex-profvoetballer. Ondanks druk van de Israëlische premier Netanyahu is het Israëlische parlement begonnen met het debat over de erkenning van de Armeense genocide. Verschillende Israëlische parlementsleden vinden dat Israël als natie van Joden, die ook met genocide te maken hebben gehad, genocide in andere landen niet kan negeren. Frankrijk nam eerder deze week een wet aan die het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar stelt tot grote woede van Turkije. De Armeense kwestie gaat om de moord op honderdduizenden... tot meer dan een miljoen Armeniërs in de Eerste Wereldoorlog. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken... waarschuwt eerder al dat de herkenning van de Armeense genocide... de al bekoelde betrekkingen tussen Israël en Turkije verder zal schaden. Opnieuw is een groep dakloze Somaliërs uit protest... een tentenkamp begonnen voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De groep is uitgeprocedeerd, maar kan niet teruggestuurd worden naar Somalië...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 Nantlal hield daar een dwarslesie aan over. De politie heeft laten weten dat ze na kerst in gesprek wil met Nantlal. Brazilië is gegroeid tot de zesde economie ter wereld. De Brazilianen hebben de Britten ingehaald, die nu op zeven staan. Dat meldt een economisch onderzoeksbureau in Londen. De grootste economie ter wereld is nog altijd die van de VS... gevolgd door China, Japan, Duitsland en Frankrijk. Volgens de onderzoekers hebben landen die belangrijke grondstoffen produceren, zoals voedsel en energie, de toekomst. Daarom voorspellen ze een flinke opmars voor Rusland en India. Die landen staan nu op 9 en 10. Maar de onderzoekers verwachten dat Rusland en India in 2020 op 4 en 5 staan. De grootste economie van de Europese Unie, Duitsland, zou dan zijn gezakt naar de zevende plaats.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 Goedemiddag, zo het verhaal van de oud-profvoetballer... die in Utrecht op kerstavond werd opgepakt op verdenking van inbraak. Hij is niet te spreken over wat hem toen allemaal overkwam. Burgemeester Verhofden van Utrecht reageert daar na zessen op. En na half zes is Pieter Korteweg de gast. Hij werkte op financiën bij Robeco, schreef het VVD-verkiezingsprogramma... en werkt nu bij een beleggingsfonds. We blikken terug op de manier waarop de Europese leiders de schuldencrisis dit jaar hebben aangepakt. We zijn er op deze tweede kerstdag, anders dan anders, tot 7 uur vanavond. En in die tijd hoort u ook het schaatsen. Want in Tijalf, Heerenveen, is het NK-marathon aan de gang. De mannen hebben er inmiddels zo'n 128 rondjes op zitten. Ze moeten er 150. Sebastian Timmerman, wat is het beeld? Het beeld is dat het een snelle wedstrijd is. Dat er wel pogingen zijn bij de mannen. 21 ronden nu nog te rijden door de koploper op dit moment. Ralf Zwitser is dat. Die heeft een hele lichte voorsprong op Willem Hut. Daar rijdt nog een derde rijder achteraan. Maar dat is eigenlijk het beeld van de hele wedstrijd. Steeds groepjes die weggeraken, Die zo'n 100 meter, 150 meter, misschien 200 meter voorsprong maximaal pakken. En dan komt het peloton toch steeds weer terug. Maar op het moment dat ik dat zeg rijden de drie, waarvan ik het twee net noemde, toch wel wat verder weg weg van het peloton, omdat de ruggen daar lange tijd uh, recht overeind gingen. Maar nu komt daar het tempo weer terug in dat uh, peloton Zwitser komt hier dus langs. En die derde man die u nog van mij te goed had, dat is Dirk Fabriek. Dat is uh, de derde naam uit dat kopgroepje van drie. Maar uit het peloton komt Bob de Vries al één van de rijders uit de bandploeg. En die ploeg heeft met Arjan Struitingaar de kampioen van de laatste twee jaar. En de topfavoriet ook voor dit kampioenschap. We zitten bijna in de laatste twintig ronden. De ontknoping krijgt u straks van Sebastiaan Timmerman. Burgemeester Wolfsen van Utrecht laat het openbaar ministerie onderzoek doen... naar een aanhouding op kerstavond. Toen hield de politie de Surinaamse oud-profvoetballer Edu Nantlal aan. Nandlal voelt zich slecht behandeld. We hebben nu contact met hem. Goedenavond, meneer Nandlal. Goedenavond. Wat gebeurde er uh, zaterdagavond? Nou, zaterdagavond ging ik mijn dochter ophalen. Uh, die zal bij mij logeren. We gingen spullen halen thuis bij haar. Uh, aangekomen thuis bij haar heeft zij zijn spullen opgehaald. We hebben ze netjes in onze busje gezet. Uh, en vervolgens, mijn busje is een keurige Peugeot, uh, ladder erop. En we rijden gewoon weg. Uh, buiten Voerdorp we, uh, kwamen de politieagenten. En in één keer zag ik ze draaien. Ze kwamen direct achter mijn auto aan en stoppen. Ze renden naar mijn auto toe, omdat ik natuurlijk op een gegeven moment moest stoppen. En, uh, nou. Ik deed de deur open, ik, ik vroeg alleen wat aan de hand is. U hebt ingebroken. En toen zei ik van, uh, uh, ik zei van, ja, dit kan toch niet waar zijn. Ik zei van, hoe durf je dat tegen mij te zeggen, dat ik ingebroken heb. En vervolgens moest ik eruit stappen. En ik stap eruit en omdat ik natuurlijk een dwarslezing heb, slinger ik natuurlijk uh, naar voren. En hij pakte me gewoon beet en in een vlaag van, drukte me gewoon tegen alles aan, aan mijn nek en draaide me om. En zijn collega kwam bij mij in de handboe handboeien slaan. En, en slaan, want hij zegt bij voorbaat, je hebt ingebroken. Hmm. En, en even voor de duidelijkheid, u heeft een die heeft u opgelopen... Um, bij de vliegramp met Suriname, hè? met het voetbalelfton. Ja, ja. En, en... bij de ongeval heb ik een dwarslezie opgelopen. En ik, ik heb ook tegen de agent direct gezegd, toen hij me in de keel greep en sloeg. Ik zei, ik, ik heb een dwarslezie en ik ben als raadslid van gemeente Utrecht. Maar het interesseerde hem op dat moment totaal niet. Maar heeft u enig idee waarom er zo fel op u gereageerd werd? Nou, ik, ik, ik heb zo mijn gevoel, nogmaals, uh, uh, ik denk dat hij dacht dat hij de juiste uh, uh, zeg maar, uh, persoon te pakken had. En, en op basis van het signalement had hij de juiste persoon en hij dacht, nou, klaar. Wa was u dat uh, of was het het busje dat was doorgegeven als signalement? Ja, wa wa waarschijnlijk uh, beide... Ja, en, en weet u ook om welk adres het ging, waar u ingebroken ging, zou hebben? Het ging over het adres waar mijn dochter woont. Ah, en iemand M anders mijn, mijn heeft dus... Mijn dochter gaat naar binnen in het huis en die pakt die spullen, die komt, die komt naar buiten. En ik, uh, vervolgens pak ik die tas, ik zet het in mijn auto. Het is net zoals je kind op gaat halen bij, uh, bij iemand. Je pakt die bus en iemand, van, blijkbaar van de buren, die, die ziet een zwart busje. En, en de gekke is, mijn busje staat keurig dorp op met adres, telefoonnummer, alles... Mijn bedrijf en mijn huis. Uh, we zitten nog in 10 meter van de, de politiebureau Paardenveld ook nog. Ik heb zelf een kenteken van ke gemeente, uh, gemeente Utrecht, ontheffing. Keurig op mijn vooruitplakken. En dan nog vraag ik me af van hoe dat allemaal kan. Ja, en, en, maar ik neem aan dat u dat dan wel heel snel uh, uit de wereld hebt kunnen helpen. Nou, ik had ook nog mij. Uh, nee, dat lukte mij niet, want ik werd helemaal natuurlijk in elkaar mishandeld en geslagen omdat ik tegenstribbelde, ik tegenstribbelde. Omdat ik vond onterecht dat je mij op zo'n manier aanhoudt. Eerst niet eens vragen van, goedenavond meneer, ik heb een melding gehad. In de CLM hebt u uh, legitimatiebewijs, ik wilde wat vragen. Dus er is een inbraak uh, geweest, of melding geweest. Bent u dat? Totaal niet. En, en toen bent u meegenomen naar het bureau? Ik werd uh, in feite over de straat gesleurd. De auto in, in elkaar geslagen. Ik klem gezet in de auto nog eens keer. Toen ik bij paardenvel kwam, toen hebben ze me gewoon letterlijk gewoon eruit geschopt. Dat ik gewoon met mijn gezicht weer op de stenenvloer kwam. Bloedneus. En de agenten staan maar gewoon, de collega's staan maar gewoon te kijken. En, en die, die zeggen niks. Die corrigeren niet van, jongens, wat zijn jullie mee doen? Die jongen die gaf één. Ik geef gewoon aan dat ik gehandicapt ben. Dat ik niet uit de auto kan stappen als die handboeien achter mijn rug is. Mm, als ik en, vastgebonden ben. En waar was uw dochtertje op dat moment? Ze hebben mijn dochter ook zelf naar een andere politiebureau gebracht. En hoe oud is uw dochtertje? Veertien jaar. Veertien jaar. Uh, ja. en, en toen kwam u op het politiebureau en wat gebeurde er toen? Nou, toen ik op het politiebureau uh, uh, had ik veel uh, bloed uh, uit mijn neus, uit mijn lippen, van al die klappen. En, en, en, en van het vallen op de stenen. Uh, vervolgens ben ik in de isoleercel ingezet. Uh, uh, uh, zijn alle spullen afgenomen, de schoenen, de riem, dat is heel normaal. En nou, en daar bleef ik. Er is totaal niet iemand bij mij geweest van of dat klopt, die inbraak, of het terecht was, of het niet terecht was. Ik werd alleen maar uh, ik heb gevraagd naar een dokter omdat ik het heel veel pijn had. Uh, er kwam keurig een dokter. Uh, uh, wat ik wel jammer vond van de dokter, dat hij niet uh, voor mij als patiënt dat hij zorg was, dat hij mij zorgde zoals het hoort. Hij was het was meer een gevoel van, er is niks aan de hand. Hij keek ernaar en hij ging weg. De burgemeester heeft nu uh, gevraagd aan het openbaar ministerie om dit allemaal te onderzoeken. Heeft u in de tussentijd nog contact gehad met de politiemensen om, om hierover te praten, wat er nou allemaal misging? Nee, nee, nee. Dat heb ik niet gedaan. Ik, ik, ik was te veel met mezelf bezig op het moment, met het ziekenhuis. En uh, vandaag voelde ik me voor het eerst goed. En dat gaat ook de goede kant op. En, en morgen doe ik uh, samen met uh, Vincent Olderboren van Leefbaar Utrecht en uh, mijn advocaat uh, uh, aangifte. Hmm. En vervolgens gaan we met de OM praten dan. Oh ja, en u, uw kerstmis is, uh, is behoorlijk in de war geschopt op deze manier, om het maar even letterlijk te zeggen. Ja, dat is ook zo, maar dat is denk ik ook voor die twee agenten. Ik vind het ook vervelend voor de twee agenten. Ik zit ook niet op op uh, dingen te wachten. Uh, het is voor allemaal uh, verkeerd. Uh, ja, want uitverloop... heeft, u, heeft u richting die twee agenten achteraf nog zoiets... Hm, misschien had ik zelf ook iets anders kunnen doen of niet? Zou u het zo weer doen, zo reageren? Nou, ik, ik, ik bleef rustig. Het uh, gek is, ik, ik bleef rustig in mijn situatie. Ik vroeg alleen van waarom niet de normale procedure... waarom vraag je niet eerst wat aan de hand is, legitimatiebewijs. Alleen, ik, ik, had, ik heb sterk het gevoel dat hun zei... ik was gewoon de verdachte klaar. Op dat moment was er geen discussie mogelijk. En vervolgens uh, ging er van alles mis uh, ja. wat u betreft. Meneer Nantlo, u gaat morgen aangifte doen. Uh, de burgemeester gaat er naar kijken. en Wij, uh, wij zullen het verloop van dat onderzoek uh, afwachten. Ik dank u wel en ik hoop dat u thuis nu uh, toch nog een goede tweede kerstavond hebt. Ja, dank u wel. Dat was de heer Nantlal dus vanuit Utrecht. En na zessen dan reageert burgemeester Wolfsen op zijn verhaal. Wat doe je zo al op tweede kerstdag? Uh, misschien nog meer eten, spelletjes doen, meubels kijken... of misschien naar België voor vuurwerk? Straks een verslag daarover. Het is vrij rustig op de weg, denk ik. Ja, dus er is geen verkeersinformatie. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Luzella Carrasso. Dan gaan wij terug naar de laatste rondjes van het NK Marathon schaatsen. Tiaf, de heren, Sebastian Timmerman, net Ralf Zwitser voorop. Hoe is het nu? Nu een groep onder aanvoering van drie man van de Bamploeg die daar vooraan doortrekken met nog vijf ronden te gaan. En die ploeg met Jorrit Bergsma, die we ook kennen van het lange baanrijden... waarop hij ook zo goed bezig is dit seizoen. Die uh, ploeg die verbaasde eigenlijk Vriend en Vijand de ronde of tien geleden... door in één keer tempo op te voeren, met drie, vier man naar voren te rijden. En daardoor liet eigenlijk de grote concurrent SOS Kinderdorpen, heet die ploeg. De ploeg met onder andere de sprinter Carlo Timmerman, geen familie van... liet zich toch een beetje verrassen. Nou, die Timmerman is teruggekeerd in de spits van de wedstrijd... maar heeft er wel veel kracht voor moeten doen. Jorrit Bergsma uit die uh, bandploeg aan de leider. Daarachter het Christijn Groeneveld, is een ploeggenoot van hem. En in derde positie zit Arjan Stroetinga De ruggen gaan daar nu even omhoog. En die Stroetinga dat is dus eigenlijk de topfavoriet. Werd de afgelopen twee seizoenen Nederlands kampioen drie keer in totaal al Nederlands kampioen geweest. En hij kan vandaag de eerste marathonrijder worden ooit die vier keer Nederlands kampioen wordt. Maar of dat gaat lukken, want ik heb het idee dat nu met nog drie ronden te rijden toch een beetje de tactiek in de soep gaat. Jorrit Bergsma is helemaal leeg gereden en moet het nu laten gaan. Christijn Groeneveld blijft derhalve over. Stroetinga zit in tweede positie. Ingmar Berga, een concurrent uit de ploeg van Van Werven, rijdt in derde positie. In een vierde positie zie ik in het wit en blauw die die Carlo Timmerman, die ik eerder noemde. En die krijgt nu een rijder om zich heen aan de buitenkant. En dat lijkt zijn ploeggenoot, dat lijkt Frank Vreugdeneel te zijn. Laatste twee ronden, nog 800 meter. Als het inderdaad die Frank Vreugdeneel is, die de leiding nu neemt in dat groepje. Maar die wordt als ware weggeduwd door de rijders van BAM. Timmerman probeert binnen door te komen. Hopelijk gaat het allemaal reglementair. En krijgen we een sprint te zien waarin ze niet al te erg aan elkaar gaan zitten. Duwen en trekken. Groeneveld nog altijd aan de leiding. Stroetiga in tweede periode. Voor de laatste keer, ene laatste keer, het rechte stuk op. Dan uh, zit in derde positie die Ingmar Berga. Bij de vrouwen zagen we Mariska Huisman, Nederlands kampioen, worden in een massasprint. Nu wordt het een sprint van 2, 4, 6, 8 man die daar in totaal uh, zijn. Uh, Groeneveld gaat opzij en dan maakt Stroetinga er een hele lange sprint van. Want hij gaat hem aan op 300 meter voor het einde. Berga probeert mee te gaan. Maar Stroetinga, wat heeft hij in vorm en wat heeft hij in kracht? Hij slaat een gat van een meter of 10 uh, in de laatste bol. En dan is het duidelijk, gaat Arjan Struitinga historisch schrijven hier... door voor de vierde keer in totaal en voor de derde keer op rij... Nederlands kampioen te worden op het kunsthuis. En daarmee schrijft hij dus, er, hij dus echt grote geschiedenis. Hij was actief in deze wedstrijd. En toen dacht ik eigenlijk, is hij niet te actief? Wat moet hij het niet gaan gokken op de sprint zoals hij het in het verleden wel eens deed? Zich verstoppen en dan toe te, toeslaan in de massasprint. Zo deed hij het vandaag niet. Hij liet zich zien en hij wint en schrijft een story. En springt nu in de armen van zijn coach van Jillet Anema. Dat blijft toch een mooie man als je die ook ziet coachen. Zo vol overgaven zoals hij dat doet. Ja, ik Anderen... zag hem net, uh, Sebastian, een soort spagaat in de lucht maken. Ja. Toen hij zag dat hij ging winnen. Ja, uh, feesten, dat kan hij inderdaad wel. Dat kunnen ze daar allemaal wel. En ze rijgen de zegens ook aan een. Als je andere coaches spreekt, dan hebben ze er wel van... Ja, ja, we rijden wel goed dit seizoen. Maar ja, opknokken tegen die bandploeg, dat is zo moeilijk. Maar als je ook kijkt naar hoe ze gaat brengen en hoe Stroetingga het in die laatste 300 meter afmaakt. Grote klasse voor hem. Carlo Timmerman eindigt, als ik het allemaal goed zie, op de tweede plaats. Ja, hij was het, die op de tweede plaats is geëindigd. En de nummer drie, die houden we nog eventjes te goed. Maar stroetinga dat is het belangrijkste. Hij wint. Jan Maarten Heideman, dat was trouwens de nummer drie, zie ik nu. Die had trouwens ook vandaag voor de vierde keer in totaal kampioen kunnen worden... en daarmee historie kunnen schrijven. Hij doet het niet, Arjan Stroetinga doet het wel. Dat is de Nederlands kampioen. Op kunsthuis tweede, Carlo Timmerman. Derde, Jan Maarten Heideman. En ik denk uh, dat uh, bij de bandploeg de champagne wel lopen gaat nu. Zeg, en Carlo, is dat familie van jou, Sebas? Nee, nee, dat is geen familie. Tenminste, niet wat ik weet. <laughs> Goed, we horen jou wellicht later nog met uh, gaan. En zo meteen in ieder geval ook met de winnares bij het NK Marathon bij de Dames. De vereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking ziet de subsidie de komende jaren verdwijnen. Die vereniging heet de LFB. Ze moeten commerciële gaan werken en ook voor hun eigen leven moeten de medewerkers van LFB zoeken naar alternatieven voor de subsidie. Komende week portretteert Joris van de Kerkhof vijf medewerkers van LFB. Vandaag als eerste de directeur Connie Koyman. Connie Kooijman, de directeur van LFB. En die mensen worden nu al met 1 juli uh, een groot gedeelte ontslagen. Oude 58 jaar, grijs, krulletjes. Beetje voorovergebogen als ze loopt uh, Veld. Het is zo, nee, deze overheid, heeft al die PGO-subsidies wordt afgebouwd. En aanwezig. bestaan wij ook over twee jaar niet meer. Iedereen, allergene, de patiëntenorganisaties. Ze lobbyt voor haar club. Ze zijn op een andere manier aan het kijken om samen te werken. om we kunnen voortbestaan. komende jaren verdwijnt de subsidie van 750.000 euro... Tot zo goed als nul. Mag ik, u graag weer aan tafel te gaan zitten. De uitreiking van de Jenneke van Veen verbeterprijs. We hebben eigenlijk drie winnaars. Dit jaar een prijs voor de ouderenzorg. Gefeliciteerd. Het volgend jaar voor mensen met een verstandelijke beperking. En ik wil gaan op het podium, Connie Koijman. En Connie zit dan in de jury. Ik ben uh, Connie Koijman. ik ben mensen met een met beperking zelf, ik met een verstandelijke beperking. Op het podium. En uh, ik ben uh, directieleerd directeur van LFB, de landelijke balling van mensen. Met een verstandelijke beperking. Zonder vrees. Ik uh, ben natuurlijk heel erg blij dat we natuurlijk ook mogen kijken nu in de gehandicaptensector. Uh, we, we, we staan wel bij een heel moeilijk jaar, dat er iedereen erg moet bezuinigen. Dus, dus de, alle sectoren. Dus uh, we zullen goed en kritisch kijken hoe, de, hoe deze uh, sector uh, naar de prijs. dat ze, ze hebben minder te besteden en dat ze toch wel een mooi creatief voorbeeld zou kunnen zijn. Ondanks dat, dat iedereen minder te besteden heeft. Verder lobbyen. Ja, natuurlijk. Koop, ja. Uh, moet, moet even kijken ja. Ach, dat komt toch goed. hoe mijn uren betaald worden en alles. Ja. Hallo, hallo, hallo. Ja. Nee, moet kijken hoe onze situatie voor ons Dat bedoel ik. Ja, ja, ja, moet ik even kijken hoe wat. Beetje de jury. Ja, ik zit er eventjes aan. Uh, en dan van Spiedam, waar de prijs werd uitgereikt, naar dat kantoor in Utrecht. Het staat daar, een stukje lopen. Bij de molen. We moeten er zo even omheen lopen. Ja, dat klopt, want ik lag met de benzinepomp, denk Ja. Ja, maar die wist toch ook niet waar je moest parkeren, denk Nee, ik wist ook niet waar de, ik moest parkeren. De, de, nou, het is ja. droog. Ja. Ben je altijd zo kritisch geweest? <lacht> ook moet, moet hier zo? Oh ja, hier is het voetbal. <lacht> ben je altijd zo kritisch geweest? Ja, dat is automatisme, ja. Want ja, mijn collega's zijn ook heel kritisch. Ze moeten het ook wel blijven doen en overnemen. Omdat je natuurlijk op ging zit... Wat moet er vandaag op kantoor nog gebeuren? Het kantoor in Utrecht? We ja, voorzichtig oversteken. Ja, ik ja, ja, ja. Let, op. let op. Wat moet er vandaag op kantoor nog gebeuren? Eerst oversteken. Nou, wat moet er vandaag ik... op kantoor nou, gebeuren? Ik ga met Joost een gesprek gewoon even bijpraten wat we gedaan hebben. Waarom, waar heb je auto's dan? Welke kleur? Zwart. Deze eerste? Deze eerste. Oh, je bent er al. Ja, we zijn er al. Ik zal de deur even voor je open doen. Ja, dat is Oh. Ja. In de auto praten over de bezuinigingen, over de LFB, die commerciëler moeten worden. Ja, natuurlijk, geld verdienen. En of Connie persoonlijk nog last heeft van de bezuinigingen. Ja, mijn partner, want die heeft nou pensioen, die, uh, omdat de dekkingsgraad te laag is. Uh, van de PGM is het nu drie jaar bevroren, dus alles wordt duurder. En uh, je houdt jezelfde inkomen tot, uh, tot je dood, denk ik. Ben ik bang. En wat voor werk deed zij? Uh, zij heeft uh, in, in uh, een bejaardenhuis gewerkt, een zoonshuis in huishouding en ook nog een aantal jaren bij de LFB, wat administratief werk. Ze geniet van haar werk als directeur. Ja, ja, ja, het is leuk werk. Wat maakt het zo mooi? Ja, wat het zo mooi maakt, ja. Om te zorgen dat, dat mensen met een standbeperking een plek krijgen in de maatschappij, ze mee mogen doen, kunnen participeren of hun stem laten horen. En, ja, gewoon als mens kunnen zijn, als burger. En heb je zelf persoonlijk meegemaakt? Dat je geen Groen. mens kon zijn? Ja, in mijn jeugd. Oei, je moet je nou toch? Oh. Ja, ik... Verkeer letten, je gaat onderwijl dit doen. Ja, dat is niet goed, hè? Nee. Ja. Afslag... Je ging een verkeerde afslag. Ik had een niet? afslag gemist, ja. We hadden natuurlijk uh, gezien, uh, elf kinderen. Dan moet je ook met je twaalf, dan moet je al in de huishouding bij je ouders werken. En dan, um, dus dat uh, kijk, denk ik, ik gloot met 25 te bijna gedaan. Het was helemaal niet leuk. Hè. Minder waterwedstrijdplek. Die dus werd niet serieus genomen. Van ja, ze kan toch niks. Dus je was alleen maar goed voor in, in de huishouding bij je ouders. Om, want dan had ze zogenaamd zicht op je. Maar dan kreeg je wel extra kinderbijslag daardoor. En op kantoor in Utrecht heeft ze een afspraak met haar coach. LFB is een vereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Maar directie en personeel wordt wel begeleid. Nou ja, dit is wel goed. Wat je op mag nemen, is in ieder geval. Uh... <laughs> uh, dit is de laatste dag. Niet niet? Nou, Xander, ik geef het even aanleiding. Dit is de laatste dag voor de vakantie. En je weet natuurlijk van op de hoogte van de toekomst van LFB's strategie. En ziet de toekomst er nou slecht uit of goed uit? Het is te vroeg om het te zeggen. En wanneer moet ik dan weer terugkomen? Een um, half jaar, denk. Ja. Ik denk naar de Paas, uh, Pinksteren. Ja. Morgen in het Radio 1-journaal ja, vergaat Connie met haar personeel. Ja, ja, ja. Ja. ja, hartelijk welkom allemaal. Waaronder directie-secretaresse Henriette Zandvoort. Ik denk niet dat ze goed weten wat ze zonder mij moeten hier. <laughs> en andersom, kun jij zonder LFB? Nee, nee, nee, nee, nee. Morgen meer dus daarover. En op nos.nl vindt u meer informatie over deze serie van Joris van der Kerkhof. Dan gaan we naar Mark Robin Visser. Die hebben wij deze tweede kerstdag ook op pad gestuurd. Die koos vanmiddag de grenzen op. Ik had natuurlijk vandaag naar een meubelboulevard kunnen gaan. Maar dat zal ik u en mijzelf besparen. Ik heb gekozen voor België. En wel om iets wat ik op het internet ben tegengekomen. Een site over vuurwerk dat je in België kan kopen. En daar staat deze tekst bij. Het gaat over Baarle, over Baarle-hertog. Het is voor vuurwerkliefhebbers niet altijd simpel... de vrouwelijke wederhelft te overtuigen... dat een dagje Baarle eigenlijk toch wel heel leuk is. Ze kunnen in Baarle kleding shoppen. Van heel chic tot supergoedkoop. Of naar de snuffelmarkt of met de boldenkar mee... Kortom, ik ben verkocht. Ik ben naar Baarle gegaan. Maar dan wel voor het vuurwerk. Koop hier de hardste knal van België. Staat er hier in de etalage. De hardste knal van België heet De Trueno. Hallo, Hallo zegt ze: Verkopen hier de hardste knal van België? Wisten jullie dat? Nee, dat is niet. De ik... Trueno staat daar. Ja, dat zijn. Uh, je daar die al? Dat is ook weer de hardste Hij knal van België. Af? Daar andere Andermim staat ook de hardste knal. En van heet die dan anders? Of is dat ook. Wat hebben jullie nou? Wat is dit? Scorpio. Scorpio. Wat is dat? Dat is ook de hardste van België. Volgens de winkel daar. Ik ga eens even hier in deze winkel kijken. Waar het uh, lekker druk is. Te veel keus, noem uw budget. En wij maken een toppakket. Nou, dat is dan misschien wel iets voor mij. Want ik heb niet echt heel veel verstand van uh, vuurwerk. Maar Gijs ten Velde wel. Die doet het al jaren? Ja, klopt, al 18 jaar. Nou, met het budgetpakket bedoelen wij gewoon dat mensen niet te lang hoeven te wachten. Dat ze gewoon zeggen, ik wil voor uh, dit bedrag wil ik wat vuurwerk. En dan maken wij een, een mooi pakketje van. Ja, laten we eens kijken. Zeg, en zitten daar dan ook dingen in die in Nederland uh, niet mogen? Uh, het vuurwerk in België is net even iets anders dan in, uh, in Nederland. Vertel. In uh, Nederland mag er per siervuurwerk 15 gram kruid per pijpje zitten. En in België 25, 26. Het is, en de, het is zwaarder. Het is zwaarder en zeker goedkoper. En de samenstelling van het kruid is ook anders in, uh, in België. Is het ook gevaarlijker? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nou ja, als het zwaarder is, dan krijg je ook hardere knallen, toch? Ja, maar het ligt er maar aan hoe je ermee omgaat. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Absoluut, absoluut. Maar misschien ben je nog wel een grote rund als je met Belgisch vuurwerk stunt. Kijk, stunten is nooit goed. Maar je kunt van uh, de simpelste dingen bij de, de, de kun je ook een bommetje bouwen... bij wijze van spreken. Of niet per se met vuurwerk. Komen jullie uit Nederland? Ja. Waar ben jij naar op zoek? Uh, uh, nou, ik ben vooral op zoek naar uh, harde, hardere knallen uiteraard. Yeah. En, uiteraard? Uh, uiteraard, ja. Mm. <laughs> en er komt uiteraard meer kuit in het vuurwerk door de uh, mooiere kleuren en meer uh, explosies geeft. Zeg maar. En daarom ook met uh, vrienden, dan uh, hardere knallen. Het is natuurlijk veel leuk om uh, op straat te lopen daarmee. Ik ga even naar uw uh, naar, naar vader, neem ik aan. Nou, mijn is <laughs> Opa, opa. <laughs> Wat vindt u er nou van dat hij uh, voor dat zware spul... Uh... Nou, hij vindt het zelf wel leuk dus. Of... U vindt het ook leuk? Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Nooit, nooit geen problemen mee gehad. Dus. Je moet er voorzichtig mee omgaan. Ja, het ja wel. De lons zijn ook iets langer hier zo bij uh, sommige dingen als Nederland. En wat is dan je totale budget, als ik zo onbescheiden uh, mag zijn? Rond uh, 100 euro, welk, uh, maximaal uitgeven is dat. Dus. <laughs> dat is wel een stevig budget. Ja, uiteraard. Ja, of is, heeft de opa bijgesprongen? Nee, uh, voor mij <laughs> komt er al apart erbij. U nee. oh, gaat apart. <laughs> Succes ja, hè, met het ja, knallen. wel, gaat wel lukken. En uh, na 1 januari nog steeds 10 vingers en 2 ogen? Uiteraard, dat uh, gaat Afgesproken. wel lukken. Afgesproken. Ja. <laughs> Oké, bedankt. Mark Robin Visser, straks komt hij nog een keertje terug over het vuurwerk kopen. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Je zal maar met al je vrienden en familie in je eigen huis onder een enorme boom kerst mogen vieren en allemaal blijven slapen, inclusief alle schoonhouders. Logieruimtes genoeg, ook met een badkamer. Je zal er maar wonen. Ga naar de Bright Side of Life. ZuidLimburg.nl.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 Radio 1 Het NOS-journaal. De Japanse regering en het elektriciteitsbedrijf TEPCO waren totaal niet voorbereid op een ramp met de omvang van die in Fukushima dit jaar. Dat stelt een Japanse onderzoekscommissie in een tussenrapport. Nog de regering, nog het bedrijf hadden rekening gehouden met een nucleaire ramp als gevolg van een tsunami. Verder was de reactie van de regering en van het bedrijf niet gecoördineerd en verliep de communicatie gebrekkig.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 Drie minuten over half zes. Straks gaan we napraten over dit economische jaar. Hoe de Europese leiders de schuldencrisis hebben aangepakt. Eerst gaan wij naar Israël. Daar is ophef ontstaan vanwege een incident in een voorstad van Jeruzalem. Een meisje van acht werd uitgescholden en bespuugd door een joods orthodoxe man. Die man had commentaar op de kleding van het meisje. In een televisiereportage is te zien en te horen dat het meisje niet meer de straat op durft. Zelfs niet als de moeder erbij is. We gaan gewoon een beetje, oké? do you want to walk just a little bit? No. No. En dan cross? No. Oké. Okay. Dat wil ze niet meer. Het meisje is bang geworden. Correspondent Ankie Regges in Israël. Anki. En ja, dit, dit meisje is uh, dus bespuugd. Hè? Wat was er volgens die Joodse orthodoxe man toch, toch mis met haar kleding? Ja, dat was in zijn ogen niet zedelijk genoeg, niet bescheiden genoeg. En dat meisje is zelf een religieus meisje. Het is niet zo dat ze met een uh, hemdje en een korte broek door de religieuze wijk aan het wandelen was. Nee, helemaal niet. Ze is gewoon religieus, ook met lange mouwen, met, uh, met uh, maillot aan en dat soort dingen. Maar dat was niet genoeg voor deze man. Ja, en dat meisje is inderdaad in paniek en die durft dus niet die 300 meter van, een, van het naar huis zelf te lopen. Maar de familie heeft wel uit het hele land de steunbetuigingen gekregen and uh, er is op dit moment uh, is er een poging aan de hand tot uh, verzoening. Er zijn een aantal ultra-orthodoxe parlementsleden bij de familie thuis... om de Ganukka kaarsjes aan te steken. En uh, er wordt geprobeerd om, uh, ook met de gemeenteraadsleden daar... om een beetje tot een verzoening te komen. Maar buiten, in de stad zelf, woeden de rellen nog steeds door. En er wordt nog steeds wordt de politie daar aangevallen. Uh, Televisiekploegen worden aangevallen. Dus uh, het is nog lang niet afgelopen, deze lente. En wat zit erachter? Dat het zo hoog? oploopt. Als we eerst eens naar die uh, joodse orthodoxe man gaan, hoe moet je dat gedrag plaatsen? K komt het vaker voor? Ja, het, het komt hoe langer hoe meer voor. Dat zijn een aantal, het is een, eigenlijk niet de, alle orthodoxe, het is een een kleinere groep. Kijk, in dat plaatsje Beit Shemesh, dus even buiten Jeruzalem, dat was vroeger gewoon een circulair stadje. Daar komen dus hoe lang meer immigranten zijn daar komen wonen en de laatste tijd zijn dat dus veel ultra orthodoxen komen wonen. En die willen gewoon dat het leven daar gaat zoals zij het willen. Er zijn bijvoorbeeld, hangen er aan de lantaarnpalen hangen grote uh, plaketten met uh, dat de vrouwen aan de linkerkant van de weg moeten, van de weg moeten lopen, de mannen aan de rechterkant. Ze mogen niet uh, in de, op de zaal naast elkaar zitten de bussen, de vrouwen achterin, de, vorm, de, de mannen voor je Allerlei vreemde toestanden. En dat wordt langer erger. Er zijn ook inmiddels al een aantal mensen gearresteerd over die, vanwege die vijandigheid tegen vrouwen. Maar er gebeuren meer incidenten. Vorige week zat er een student die reed met de bus van Ashdod dat ligt aan de, aan de kust in Israël, naar, ter, naar Jeruzalem, naar de universiteit te gaan. En die moest achterin de bus gaan zitten van een aantal ultra-orthodoxe figuren die in die bus zaten. En dat wilden ze niet. En ze heeft geweigerd om dat te doen, en daar is dus toen al een enorme. ...oproeren over ontstaan. En in heel Israël, eh, daar gaat het nergens anders over. Over deze, ja, over deze religieuze dwang van een heel klein groepje. Want alles bij elkaar zijn het maar 7% van de Israëlische bevolking... ...die ultra-orthodox zijn. En die proberen hier de, de, de, de, de zaak uit te maken. En dat wordt niet geaccepteerd in Israël. Vandaar veel protesten nu naar aanleiding van dit kleine meisje. Ankie Regens, dank voor jouw verslag vanuit Israël. Het is een dag van terugblikken op Radio 1. En nu nemen wij het economisch jaar nog eens door. Dat doe ik zo met Pieter Korteweg. Um, want ja, wat was de economie toch vaak in het nieuws in 2011? Dag in, dag uit. Even kijken of ze hier al van de sombere economische cijfers hebben gehoord.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 Ja, dan uh, praten wij door met Pieter Korteweg, een man die op veel relevante plekken heeft gewerkt. Als thesaurier-generaal bij Financiën, bij Robeco heeft hij gezeten. Hij heeft het VVD-verkiezingsprogramma geschreven en zit nu bij een investeringsmaatschappij. Welkom, goedemiddag meneer Korteweg. Goedemiddag. Hoe zullen wij het afgelopen jaar eens bestempelen? Een buitengewoon moeilijk jaar, een rotjaar eigenlijk. Nou, en wie kunnen wij nou het meeste schuld geven van dat moeilijke rotjaar? Nou, het gaat niet over schuld. Uh, dit type ontwikkelingen heeft zich al honderden keren voorgedaan... in de, in de economie door de eeuwen heen. Uh, en dan kun je elke keer wat schuldenaars gaan aanwijzen. Maar dat zijn we uiteindelijk allemaal. Omdat we allemaal uh, zoveel mogelijk willen besteden buiten ons inkomen om. En dan heb je, moet je voor lenen en dan krijg je schulden. En op een bepaald moment blijkt dat je ze niet meer kan terugbetalen. En dan ga je dus failliet of je dreigt failliet te gaan. Nou, dat overkomt ons elke keer weer. We leren er kennelijk nooit iets van. En ook nu weer. En waar komt dat door, dat we daar niet van leren? Wat, wat is dat? Ja, dat is uh, een grote optimistische kijk op de toekomst. Uh, het gaat nu goed, dus het zal wel goed blijven gaan. Wat zeg ik? Het zal nog wel beter gaan. En dus kan ik een aantal bestedingsplannen... ideeën die ik heb, wensenlijstjes ten uitvoer brengen. Ja, en ergens in, in de loop van die tijd... Uh, Kantelt dat schip dan? Lukt het niet meer allemaal? En moet je erkennen dat je het niet gaat halen? Zit dat ook in het politieke systeem, als je kijkt naar Europa? Allemaal regeringen die natuurlijk graag nog een keer ja. willen regeren. Ja. Politieke partijen die aan de macht willen blijven. Ja. Heeft dat daar ook mee te maken? Nou ja, het heeft, het heeft te maken met uh, het uh, graag uh, uh, iets, iets goeds willen doen voor het volk. Uh, en uh, dat zie je dus door alle politieke systemen heen. Je ziet het in een democratie. Die is natuurlijk heel slecht in het verdelen van armoede, van teruggang. Want ze is al, die vinden het al heel moeilijk om groei te verdelen. Daar hebben ze altijd al ruzie over. Laat staan, armoede verdelen. Maar het, het ligt niet aan de democratie. Uh, het ligt... Uh, je ziet hetzelfde gebeuren in uh, dictaturen. Neem China... Uh, die is nu bezig met een enorme opmars, die, die groeit veel te hard... die besteedt veel te veel, van alles is nu overcapaciteit in China... en dat komt ook een keer om uh, genoegdoening vragen. Dus je ziet overal dat waar je je volk, je kiezers wil bedienen... Uh, je ertoe neigt om niet gedisciplineerd te zijn... En dat hebben we ook in Europa gezien. Ja. Uh, veel, dat zien we nog steeds. Laten we eens wat hoofdrolspelers langslopen die proberen dit op te lossen. Ja. Uh, de Europese leiders. Hoe beoordeelt u hun daadkracht... bij de aanpak van deze schuldencrisis? Nou ja, kijk, ze staan voor een enorm moeilijk probleem. Wie dan ook. Of het nou de Europese leiders zijn... of de leiders van landen onderling. In Europa loopt dat behoorlijk door elkaar inmiddels. Hè. Er zijn, uh, er zijn uh, heel veel leiders die uh, moeten dus een probleem oplossen wat ze nog nooit hebben meegemaakt. En zit er dan genoeg kennis bij, bij de huidige generatie politici... Om, om de juiste oplossing te kiezen? In deze situatie, waarin het zo moeilijk geworden is... en waarin we het zo ver uit de hand hebben laten lopen... Uh, is de kennis nooit genoeg, ook al ben je vol met kennis. Wat is namelijk de kennis die ontbreekt? Je staat voor een keuzes, ga ik linksaf of ga ik rechtsaf... Alle twee de keuzes zouden kunnen werken, maar je weet de consequenties niet. Je weet met name de onbedoelde effecten niet van wat je gaat doen. Vaak zijn onbedoelde effecten, overspoelen de bedoelde effecten. En omdat je dat niet weet, ben je heel voorzichtig, vlieg je laag. Ja, wat, wat misschien ook is gebeurd bij Griekenland. Ja. Er waren economen die zeiden, en, en volgens mij ook wel politici, die ja. zeiden vorig jaar... laten we Griekenland die schulden onmiddellijk kwijtschelden, saneren. Ja. heeft u ook gezegd, wijs op u, u ja. zei dat ook, dat bespaart ons een hoop ellende. Ja. Als je dan nu anderhalf jaar later kijkt waar we nu staan, wat er allemaal sindsdien is gebeurd, ja. was dat dan inderdaad verstandiger geweest? Ja, dat vind ik persoonlijk dus wel. We hadden Griekenland moeten isoleren, het probleem was klein genoeg om het te isoleren. We hadden het uh, snel moeten oplossen en dan hadden we verder kunnen gaan. Maar dat hebben we niet gedaan. We zijn het gaan wegfinancieren. Dat lukt nooit, want wegfinancieren betekent nog meer schulden maken. En dat heeft daarna Italië aangestoken, uh, Spanje... wie weet een keer van het, jaar, het nieuwe jaar uh, Frankrijk. Dus we zijn van de regen in de drup terechtgekomen. Ja, aan de andere kant werd er toen tegen ingebracht. Ja. Als we dat nu bij Griekenland doen, dan, dan denken ze in Italië... oh, ja. dan gaan we nog meer schulden maken. Ja. En dan wordt ons dat ook wel kwijtgescholden. Ja. Dus dat ben je er weer mee nee, voorkomen. Nee, natuurlijk. Ik bedoel, ik bedoel, dat, dat speelt dus altijd. Als je te snel gaat helpen, dan uh, denken ze... Hey, ik hoef, ik hoef zelf niks te doen, ik word geholpen. Daar moet je dus vreselijk mee oppassen. Nou word je niet geholpen als je je schuld wordt kwijtgescholden... want dan kun je daarna bijna niet meer lenen op de kapitaalmarkten. Uh, dus je wordt geweldig afgestraft. Je moet daarna behoorlijk uh, gaan bezuinigen. Ja. En, en als we even kijken, want de politieke leiders... Nou, die zijn gaan, gaan doorfinancieren, doorlenen. Ja. Daar zijn ze nu eigenlijk nog steeds mee bezig. Ja. Um, als we even kijken naar de inzet van de Nederlandse regering. Die heeft zwaar ingezet op het meebetalen van banken aan deze schuldencrisis. Is dat nou verstandig geweest? Nou ja, het hele probleem ging eigenlijk over, uh, over één ding. Uh, doordat landen te veel schulden hadden en in de problemen komen... Uh, men, heeft men besloten die landen te gaan redden. Men heeft er de middelen weliswaar niet voor, blijkt nu. Maar men is besloten, heeft besloten, we gaan die landen redden. Waarom? Omdat in die landen banken staan. En de banken, die dragen het betalingsverkeer van de economie. Als u en ik elkaar niet meer kunnen betalen, dan zijgt de economie in elkaar. En dat wilde men voorkomen. Dus achter het helpen van die landen zat eigenlijk het voorkomen dat banken in de problemen kwamen. kwamen. En toen kwam, toen kwam minister De Jager ja. met de oplossing... we laten de banken meebetalen. Ja, dat is een hele, uh, ja, behoorlijk domme oplossing geweest... Uh, waar niet alleen De Jager voor heeft gepleit... Uh, maar ook uh, uh, Plasterk van het PvdA heeft ervoor gepleit. Uh, iedereen heeft er bijna voor gepleit, laat ze meebetalen. Die, die verdomde bankiers, om het zo maar te zeggen. Maar ja, dat is iets wat uh, eigenlijk het probleem naar Italië heeft aangestoken. En naar Spanje. Dus dat hadden we beter niet kunnen doen. Maar ja, dat is allemaal achteraf gepraat. Dat want want de banken die zijn, uh, die schrokken. Die dachten, oh, oh wij nee. moeten betalen. En we, die trokken al die staatsobligaties eruit. Nee, zo is niet precies gelopen. Die, die, die redenering van... we moeten, we moeten die banken uh, gaan laten meebetalen... dat is op zich een goede geweest. Want ze gaan toch meebetalen. Want die schulden zijn ook helemaal minder waard... dan erop staat. Maar hoe uh, heeft het Italië dan aangestoken? Nou, omdat, omdat de afspraak was van de politici... we gaan die banken wel mee laten betalen... maar net op zo'n manier dat ze hun uh, verzekeringen van die schulden... die ze allemaal hadden afgesloten, niet in kunnen roepen. Net zo'n beetje dat dat niet gaat lukken. Want ze waren bang dat als die verzekeringen ook werden ingeroepen... die verzekeraars het niet meer zouden kunnen betalen. Daar was volgens mij geen reden voor. Maar doordat die banken en de kapitaalmarkten zich niet meer verzekerd voelden... Dachten ze ja, maar als het met Griekenland gebeurt, gaat het ook met Italië gebeuren. En toen zijn ze er als gekken uitgegaan uit die schuld van Italië en uit de schuld van Spanje. En dat is wat je dan noemt aansteking, hè, uh, besmetting. En dan heeft de Jager met zijn collega's, met de PVDA, ja. behoorlijk wat op zich geweten. Nou ja, dus... dat weten ze nu inmiddels. Uh, ja, want, want Van Rompuy heeft ja. na de laatste top gezegd: oké, okay, dat doen wij dus absoluut Precies, niet meer. Ja. Ja. Ze hebben ervan geleerd, ja. maar wel een, m, tegen een hoge prijs. Ja, maar goed, alles wat we nu doen zal tegen een hoge prijs zijn. Want dan komen we even bij ja. de Europese Centrale Bank. Als je ja. naar afgelopen week kijkt, voor 500 miljard euro ja. ongeveer... hebben ze uh, goedkoop geld geleend ja. aan banken voor ja. drie jaar... Dan denk ik weer een lening om die banken te helpen. Terwijl die banken deel van het probleem zijn. Het, volgens mij wordt het allemaal steeds ingewikkelder. Nou ja, het is, ook, het is ingewikkeld. Het wordt steeds ingewikkelder. Uh, dat, ze die, dat de Europese Centrale Bank die banken uh, met liquiditeitssteun helpt. Dat snap ik nog. Als het goed is, komt het allemaal gewoon terug uh, daar. Het is, het is overigens 500 miljard voor drie jaar nu. Maar daar was al 200, 300 miljard geleend voor kortere, voor kortere periodes. Dat is omdat die banken bij elkaar niet meer kunnen lenen. En ook niet meer op de kapitaalmarkten. Dus, dus het... Nou, het kan wel, alleen ze doen het niet meer. Nou ja, ze doen het niet meer, maar dat betekent dus dat het niet kan. Mm, Als ze het niet meer doen, of dan ze kan durven het dus niet. niet. Ja, maar dat is hetzelfde. Dat betekent, het slot zit erop. En uh, de vraag is of ze met dit geld van de ECB het nu wel gaan doen... of dat ze alleen de eigen kas gaan spekken. Nee, dat gaan ze niet doen. Ze hebben eigenlijk niet zozeer... een eigen uh, geweldige kas nodig, want ze kunnen, ze kunnen simpelweg niet uitlenen omdat ze geen kapitaal meer hebben. En omdat ze te weinig kapitaal hebben. en allemaal bezig zijn om, om de verplichte kapitaalzeisen. Ze, om daaraan te voldoen, want die worden steeds hoger. moeten ze, kunnen ze niet meer uitlenen. Uh, die liquiditeit hebben ze nodig. omdat er natuurlijk voortdurend vervallende schulden zijn van die banken. die ze af moeten lossen. En als ze die niet meer bij elkaar kunnen lenen. Ja, dan moet iemand anders het ze lenen. Want nog u, nog ik willen dat, die dat ons geld nee. via de banken uh, wegraakt. Dus er is weer een enorm bedrag geleend, ja. zullen we maar zeggen. Ja. De, dat is dat, dat doorfinancieren ja. waarvoor wordt gekozen. Aan de andere kant wordt natuurlijk wel degelijk gekozen voor hervormingen... van ja. uh, landen zoals Griekenland, ja. Italië, Nederland is er ook een klein beetje ja. mee bezig. Uh, was er al eerder mee ja. bezig. Bent u de, onder de indruk van de inzet van de Europese landen op dat terrein? Ja, kijk, die inzet, die zijn geweldig inmiddels. Hè? Uh, Griekenland, die, uh, die is heeft... Is dat nou ironisch? Uh, dat is ironisch. De, ja. Griekenland heeft beloofd, we gaan dit en dat doen. Enorme bedragen. Bro, als je die naar Nederlandse verhoudingen vertaalt... dan snap je niet waarom wij aan het klagen zijn... over 18 miljard in vier jaar. En nog misschien wel een beetje erbij, 5 miljard meer. Want dat zijn bedragen die dus niet, niet vergelijkbaar zijn... met wat de Grieken nu voor hun kies hebben. Of de Ieren, of inmiddels de Italianen. Maar het zijn allemaal plannen... Die nog moeten worden uitgevoerd. Nou, de uitvoering van dat soort plannen. in economieën die daar eigenlijk niet eens de infrastructuur voor hebben. dat zal een hele moeilijke klus worden. En waar het dus om gaat, in, in het komende jaar en in het jaar daarna, want het gaat wel een paar jaar duren. is dat die kapitaalmarkten. die voor het punt staan. moeten die landen nou opnieuw gaan lenen of niet. die zullen bewijs willen hebben. dat die ombuigingen, die bezuinigingen. werken, slagen. En als dat niet gebeurt, ziet u dan die euro uit elkaar spatten? Nou ja, als het, hoe noem je dat? Het EFSF. ES, ja. Uh, dat is dat noodfonds. Ja. Als dat geen geld heeft, en dat heeft het niet, het heeft amper geld. Als de Europese Centrale Bank het niet mag doen. Uh, als, uh, uh, als het IMF ook geen geld heeft, want die heeft ook maar heel weinig geld. Dan, uh, en de kapitaalmarkten doen het niet dan komt er elke keer aan de orde... wat er het afgelopen jaar alsmaar voor Griekenland aan de orde is geweest... moeten we die schulden niet afschrijven. Moeten we onze verliezen niet nemen. En als we dat doen, wat is dan het perspectief voor Europa? Ja, kijk. Daar ontstaat dus het kruispunt. Als je dat uh, niet doet... omdat je bang bent voor de gevolgen... en wat zijn de gevolgen? Banken kunnen gevolgen krijgen. En de euro kan gevolgen krijgen. De banken kunnen, kunnen failliet gaan. En de euro kan opbreken, als je dat allemaal niet wil, dan moet je het dus doorfinancieren. Maar dat heeft ook weer enorme gevolgen. Daarom zijn die Duitsers zo aarzelend over alles. Want in wezen aarzelen de Duitsers. Die aarzelen over laten we de ECB het laten oplossen... en die aarzelen over laten we voldoende storten in, de, in, het, Euro, in het Europese uh, uh, uh, noodfonds... Uh, en ik snap heel goed waarom ze aarzelen. Omdat op alle twee de wegen er enorme valkuilen zijn. Dus ontstaat het beeld van politici... who kick the can down the road. He, en elke keer weer. Nou, die kan, die kan, dat blikje, is steeds gebutster. Want dat is eigenlijk waar we het over hebben. En binnenkort is het geen blikje meer. En dan? Ja. Wat voor Europa hebben we dan? Dan moeten we dus alsnog doen wat we misschien in het begin hadden moeten doen. Een land de schulden kwijt schelden. Ja. Ja. Als we nou even teruggaan naar uw eerste punt. U zei eigenlijk heeft iedereen er schuld aan, ook wij. Iedereen leeft te veel op de ja. pof, wil meer uitgeven dan die eigenlijk verdient. Kom ik even bij de Nederlandse situatie. In Nederland wordt natuurlijk ongelooflijk veel geleend... door mensen die een huis hebben, die daarin willen wonen. Die worden geholpen door middel van de hypotheekrenteaftrek. Zou het bij uw redenering dan ook niet logisch zijn... om die hypotheekrenteaftrek af te bouwen? Ja, dat, u vertelt het altijd weer terug naar een, een specifiek uh, Nederlands politiek probleempje. Wat natuurlijk vervelend is misschien omdat u van de nee, or, nee, VVD is, bent, maar het is nee, wel iets wat dat ons niet, allemaal aangaat. Dat is helemaal niet vervelend. Uh, dat, is iets wat, uh, dat systeem hebben we nog eenmaal sinds, sinds 90 of 100 jaar inmiddels. Maar het stimuleert mensen om veel meer te lenen eigenlijk ja, dan, dan goed is. Ja, het stimuleert mensen om voor hun huis te lenen of ze veel meer lenen. Uh, voor andere dingen. Of dat dat betekent dat ze voor andere dingen minder lenen. Dat weet ik niet. Ik bedoel, die cijfers die zijn mij niet, uh, mij niet bekend. Overal uh, lenen mensen voor allerlei, voor allerlei dingen. Mm. Voor sommigen voor auto's, sommigen zelfs voor vakanties. En zou het helpen als je ja. de hypotheekrente aftrek zou afbouwen in Nederland? Qua mentaliteit, qua staatsfinanciën? Dat zou uh, helpen bij het afremmen van het lenen. Want als je moet aflossen verplicht, dan heb je minder lening uitstaan. Het zou even niet helpen nu voor de woningmarkt. Want die is al in distress en die zou dus verder onder druk komen te staan. Het komt natuurlijk nooit goed uit... Ook niet als het goed gaat. Nee, nee. En ook niet als het verkeerd dat... gaat. Maar ja, we zitten nu helemaal met de zonden uh, der vaderen. En, en die daar worden... wilt u nog even mee uh, blijven zitten? Zo nee, horen. Uh, nee ik zou, maar ik zou eerst uh, echt de echte grote problemen oplossen. Hier in Nederland. En het gaat niet over hoe, de, hoe, hoe, hoe, in, de, hoe in de toekomst uh, de problemen voorkomen. Dat moeten we ook doen. Dan weten we overigens vrij goed hoe we dat moeten doen. Maar... Nu gaat het eerst even over hoe redden we wat er te redden valt. En even richten op Griekenland en niet op onze eigen ja, uh, schuldenmarkt. Ja. Wij zijn niet de eerste, de, het eerste grote probleem in Europa. Uh, Nog dat niet? Zijn, nee, maar dat worden we ook niet zo snel. Uh, dat zijn Frankrijk, die, dat komt eraan. En dat is Italië en Spanje. En de, en, de, en de paar andere kleine landen rondom de Middellandse Zee... en de Atlantische Oceaan. Dat wordt Ierland. 2012. Ja, dat, hele, dat wordt natuurlijk een heel moeilijk jaar voor die landen. En dus voor Europa. Afgelopen jaar was ook moeilijk, ook voor Europa. Heeft u nou het afgelopen jaar voor uzelf consequenties getrokken? Dat u geldzaken anders bent gaan regelen dan uh, zeg vijf jaar geleden? Nee, ik ben uh, altijd al een behoorlijk voorzichtig iemand geweest op geldgebied. Omdat ik weet hoe makkelijk het tegen je in kan lopen. Uh, ik denk dat uh, uh, wat iedereen heeft gedaan is waarschijnlijk dat hij uh, geprobeerd heeft zijn risico's wat beter te gaan spreiden. Heeft u dat ook gedaan? Ook bankair, ja natuurlijk. Uh, ik ben nu van meer banken lid dan ik was toen ik uh, de crisis inging. Maar ik heb er zes, en nu? Kijk, dan kunt u, oh, nog, bij... kunt bedragen, u, kunt u hoor, nog bijhouden. Een hele kleine bedragen voor het hele gezin. <laughs> ik heb er ook zes. <laughs> ook zes? Nou, oh, dan voel ik mij, uh, voel ik mij een <laughs> stuk beter nu na dit gesprek. Uh, en de hypotheek is die afbetaald? Mag ik zo uh, brutaal zijn? Ja. U heeft geen hypotheek. Ja. Goed. Pieter Korteweg, hartelijk dank. Wij, uh, wij gaan een, uh, een spannend jaar tegemoet in 2012. Wie weet, volgend jaar kerst blikken we daarop terug. Hartelijk dank voor de komst. Dank u wel, graag gedaan. Dat was dus Pieter Korteweg. Dan is het tijd voor Gerrit Hiemstra met het weer. Gerrit, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe lang houden wij dit zachte weer? Nou, ik denk uh, de rest van de week, maar het wordt wel iets minder zacht. Uh, vandaag was het natuurlijk extreem met een uh, maximum temperaturen van 10 tot 13 graden. En terwijl normaal is het een graad of 5 à 6. Uh, de komende dagen wordt het wel iets minder zacht. We komen uit op een graad of 7 de rest van de week. Morgen nog niet hoor, maar na morgen. Dus ja, het houdt nog gewoon aan. Ik heb jou eerder dit jaar, dit najaar, de, de berichten over een horrorwinter horen relativeren. Nou, dat is wel terecht volgens mij. Of ja, lijkt mij wel. Toen ging het vooral om een hele koude winter. Nou ja, dat, uh, is voorlopig is daar nog niks van uh, gekomen natuurlijk. En hoe zit het met de neerslag deze week? Blijft het droog? Ja, het blijft redelijk droog, maar het is wel van het vieze, een weer, uh, zoals vandaag. En dat zal morgen ook nog zo zijn. Daarna hoop ik dat het wat droger wordt. Uh, in de loop van donderdag krijgen we waarschijnlijk weer regen. Goed. Gerrit, we horen later van jou meer. Dankjewel. Gerrit Hieningstra. Het NOS Radio En journaal Media Overzicht. Mario Hagerman. Tweede kerstdag is voor veel Britten een dag om op koopjesjacht te gaan. Het is de dag dat de opruiming begint. En het hart van die koopjesjacht is Oxford Street, een van de drukste winkelstraten ter wereld. Het is precies daar dat vanmiddag tussen duizenden winkelende mensen een man is doodgestoken, meldt de BBC. Verschillende mensen zijn gearresteerd, de politie heeft nog geen idee wat de aanleiding was voor de steekpartij. In Zwolle is de koopzondag op tweede kerstdag uitgedraaid op een flop. Volgens RTV Oost hebben winkeliers in het centrum bijna allemaal hun deuren gesloten gehouden. Alleen een grote elektronica en multimediazaak en verschillende winkels op de woonboulevard waren open. De Belgische Radio 2 heeft aan het eind van het jaar ook een soort top 2000. Alleen heet het radio-evenement daar Duizend Klassiekers. Zes dagen lang zendt Radio 2 de beste platen uit van de afgelopen 60 jaar. En de nieuwe Belgische premier Di Rupo die gaf vanmiddag het start zijn. Elio Di Rupo, premier van België en Nick verklaar deze editie van Duizend Klassiekers voor geopend. Laat de aftelling beginnen. Jawel, in het Vlaams. Voor uh, Die Rupo is Mad About You van de Vlaamse band Hoover, van Vanik... zijn absolute klassieker. Klinkt best als een uh, hippe keuze eigenlijk. Um, op de site van de Volkskrant reageert psychiater Bram Bakker... op de commotie die is ontstaan om de Noorse massamoordenaar Anders Breivik... volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. In een opiniestuk vindt Bakker het een teken van beschaving... en niet een teken van de psychiatrisering van het strafrecht, zoals wel wordt beweerd. In Nederland is volgens de psychiater het omgekeerde aan de hand. Daar verdwijnen steeds meer mensen met een hersenziekte de gevangenis in... in plaats van... Een een psychiatrisch ziekenhuis. Meer dan de helft van de gedetineerden heeft volgens hem een psychische stoornis, psychiatrische stoornis, terwijl de gevangenis niet de beste plaats is voor de behandeling van zo'n stoornis. CNN vraagt zich af wat er deze dagen omgaat in het hoofd van de first lady van Syrië. In het voorjaar was de 36-jarige asma te zien in een omstreden fotoreportage in het blad Vogue. De reportage verscheen op een moment dat in Syrië de opstand begon tegen het regime van haar man. Maar daarover werd niets gezegd. Sinds het artikel in Vogue is weinig meer vernomen van asma. Ook vandaag zijn er weer berichten van doden in Syrië... bij de opstand die inmiddels al negen maanden duurt. In de stad Homs zijn vandaag zeker 23 mensen om het leven gekomen. En CNN spreekt de hoop uit dat asma al-Assad... die wordt vergeleken met Lady Di... in staat zal zijn om het bloedvergieten in Syrië te stoppen. Dat was ze. Tot nu toe niet, in ieder geval. Na zes zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Nog een heel uur, tot zeven uur, zijn we vanavond bij u. We hebben zo... Zometeen na zessen burgemeester Wolfsen van Utrecht aan de lijn. Hij reageert op het verhaal van de oud-profvoetballer Edu Nantlal... dat u afgelopen uur bij ons kon horen over zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Tot zometeen. Vanaf morgen tot en met vrijdag. De laatste dagen van het jaar op één. Elke ochtend tussen half tien en twaalf terugblikken op 2011. Het gasten en reportages.